4 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De dode man die deze week in Waalre is gevonden... blijkt een man van 29 uit Eindhoven te zijn. Hij is volgens de politie door een misdrijf om het leven gekomen. Verder wil de politie niet zeggen. Het lichaam van de Eindhovenaar werd donderdagmiddag gevonden... in een auto op een zandweg in het buitengebied van Waalre. Een team van 35 rechercheurs werkt aan de zaak. De Spaanse politie heeft ruim 32 ton hash onderschept in een haven in de buurt van Gibraltar. Het is daarmee de grootste hashvangst ooit in Spanje. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 50 miljoen euro. De hash zat verstopt in een Marokkaanse vrachtwagen die meloenen vervoerde. Tijdens een controle door de douane bleken sommige houten kratten niet dicht. Daarin vonden douanebeambten jute zakken met plakken hash. De Marokkaanse chauffeur is opgepakt.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 Het weer, de zon schijnt volop. Het is 12 tot 15 graden op de stranden en 17 tot 20 graden landinwaarts. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in de middagzon. Het blijft droog en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Awb nou, verkeersinformatie Er staan files op de ring van Amsterdam. De A10 Oost richting Amersfoort voor Duivendrecht. Twee kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A15 Europoort richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de botlek tunnel. Daar is de rijbaan dicht. Het verkeer moet er omrijden via de Botlek-brug. Op de A27 Almere Utrecht staat voor Utrecht Veemarkt drie kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar drie kilometer.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Ja, nog een half uur opium vanuit Carré... waarin de Grote Zaal uh, inmiddels nog steeds gerepeteerd wordt... voor de voorstelling Talloze Namen... Uh, die uh, daar vanavond te zien is na de dodenherdenking. Uh, er zijn meer voorstellingen in het hele land. Ga naar de site Theater Dam. En daar vindt u alle voorstellingen. Ook die voorstelling van Debbie Petter, bijvoorbeeld, die vanavond in Vught is te zien. En ook een voorstelling die vanavond te zien is in. Wat is het? Amersfoort? Amersfoort. He? Amersfoort. Jorie ja. Hermsen zit hier aan tafel. Want je hebt uh, iets gemaakt, een, ja, een soort. soort Hoorspel is het eigenlijk met je theatergroep uh, uh, Sonja. Ja, ja, we maken voor het, eigenlijk voor het eerst een hoorspel. Dus uh, ik, ik heb nog nooit een hoorspel geregisseerd. <laughs> dus, uh, maar uh, we maken een hoorspel in meerdere met meerdere uh, uitwerkingen. Waarvan één, uh, en dat gaat vanavond in première ja. de ja. live uh, uitvoering. Ja, we gaan het straks ook een, een stukje laten horen, maar ja. uh, ik ga eerst met je met mijn andere gasten praten. Prima. Uh, en ik meld nog even dat we straks ook nog een 80 seconden talent hebben. Een heel groot talent zelfs op de viool. Uh, maar ook aan tafel Litwin Roodhaan. Want uh, jij bent met Ruud Wijsman samen regisseur van die voorstelling hier in de Grote Zaal. Ja. Um, over uh, ja, over het, het thema Tweede Wereldoorlog zijn al heel veel voorstellingen ge gemaakt. Deze voorstelling is gebaseerd op een bezoek... wat jullie met uh, acteurs van de toneelschool hebben gebracht aan Auschwitz. Ja, we hebben zijn, we zijn, we ja. twee jaar geleden ook met de toneelschool en de Kleinkunstacademie... Dus ook een voorstelling voor Carré gemaakt, ook voor het Theater aan de Dam. En nu waren we weer gevraagd. En toen zijn we met het derde jaar, met wie we de voorstelling maken... het hele klas naar Auschwitz geweest mm -hmm. met de bus. Ja. En uh, drie ja. dagen. En in die bus hebben we ook allemaal films gezien. En ook was ook een soort studiereis waarin we ons helemaal verdiept hebben ja. in... De Tweede Wereldoorlog. Ja. Wat, wat voor films bekijk je dan onderwerp? <laughs> nou ja, je hebt allemaal Sheeter List ja, ja, ja. en ja, allemaal ja. Van dat de soort documentaire, kan, Showa, ja, ja. weet je dat ja. zijn Is heel veel materiaal natuurlijk. Ja. En voor die studenten, die heel veel, wisten daar eigenlijk ook niet zoveel van. Dus dat was ook een hele goede reden om eens, uh, ja. dat, je daarin te verdiepen. Ja, ik zei al net, de voorbereidingen zijn nog in volle gang. We kunnen zelfs de deur heel even openzetten om een klein flartje van de, de, de repetities mee te, mee te maken. Ja, ik denk dat dat Ruud Wijsman was die nog <Ren Dog gegangen> een aanwijzing gaf. Kun, kun je ook zomaar weg van de repetitievraag? Ja, nee, nou, Ruud doet vooral de echt eindregie. Dus we hebben samen hebben het helemaal opgezet. En ik heb heel veel met de acteurs gewerkt van tevoren. En hij is, nu zet het helemaal in elkaar. En je kan ook niet met z'n tweeën dan, dan kapitein op schip zijn. Nee, nee dus dat lijkt me omhandig. Ja, euh, wat levert het op zo'n bezoek aan, aan, aan zo'n kamp? Um, ja. Veel indrukken in maar... Ja, het is heel zwaar, zoiets. Het is heel zwaar uh, ja, en je wordt er ook wel een beetje depressief van eigenlijk. Omdat het, uh, en het is ook heel moeilijk wat je ermee moet, wat je, hoe je dat voorop moet ja, geven. dat bedoel of... ik vooral. Ja. Dat, het, dat indruk ja. maakt, dat snap ik, ja. dat lijkt me ook. Ja. Maar de voorstelling gaat voor een deel ook over het probleem... hoe je dat moet vooropgeven, dat oh, gevoel. Het is meer een voorstelling de, over het maken van de voorstelling. Voor de, een deel, het is een soort montagevoorstelling waar verschillende dingen in zitten... Helbert Woudenberg vertelt een verhaal over zijn ouders. Zijn vader was uh, uh, bij de SBR. Ja. En zijn opa ook. Dus dat is één lijn waarin hij dat vertelt. De studenten zijn een soort, hebben een soort core-functie. Mm -hmm. waarin ze dat verhaal van dat ze naar Auschwitz gingen. en een poging doen om te kijken hoe je dat kan vormgeven. En dan hebben ze ook allerlei materiaal gevonden. zoals liederen, gedichten, die daar ook bij horen. Marlies Heuer uh, draagt gedichten van Boska voor. André van Duin komt ook een heel mooi gedicht voortdragen. André van Duin? André van Duin, ja. Die heeft een hele mooie donkere stem ja. en die uh, draagt een gedicht voor. En Merel, Meral Polat zingt ook twee liederen. Mm -hmm. Dus het is zijn een aantal gasten en dus je hebt verschillende lijnen... en dat komt allemaal uiteindelijk in de, in de hele voorstelling bij elkaar. Ja, ja. Um, heb je de, de student ook heel erg de ruimte gelaten om hun... Uh, ja, om hun ervaringen van Auschwitz bijvoorbeeld... om, om, om die uh, de ruimte te geven? Of hebben jullie het als regisseur wel heel erg duidelijk ingekaderd... van ja, dit is nou, wat we in willen? In eerste instantie hebben, ze, hebben we ze natuurlijk de ruimte gegeven. Daniel Zamkalde heeft daar weer teksten uitgefilterd. En uiteindelijk uh, is hun... ...functie natuurlijk ook weer beperkt, omdat ze een soort koor zijn... ...en kunnen ja, ja. ze ook niet allerlei solo's gaan doen. En, een Grieks en, koor. Uh, uh, ja, een soort Grieks zingen. koor, wat, ja. wat steeds terugkomt en die ook zingen... ...en ook uh, commentaar leveren op een aantal dingen. En, uh, dus dat is eigenlijk hun ja. functie. We, we hebben een voorbeeld van een, een, een, uh, van een liedje wat, wat, wat in de voorstelling zit... ...wat afkomstig is uit de Tip Top. Dat is van langer geleden al een voorstelling over het, het amusement... ...volgens mij van voor de orde. Ja, ja. En laten we even een klein stukje luisteren. Ja. Schoon, wie scherp verfliegt der jongere Krieg? Und wenn kan het niet kappen, wer zorgt. Moet gewen is gewen is niet goed. Die schwach, die Als Keweenes is Keween met onder andere Remco Vrijdag hoorde ik hier. En uh, even kijken wie zongen dat ook nog meer destijds. Joost Prinsen, geloof ik, deed dat. Dat zou kunnen, ja. wat, Ik heb die voor ze nooit gezien. Dus wat, dus. wat is nu de, de, de uh, plek van dit? Uh. Nou ja, het, op het einde... komt. we wilden toch ook een joods element in de voorstelling hebben. Omdat natuurlijk ook dat verhaal van Helmert... en op een gegeven moment moet, ja, vonden we het heel erg belangrijk... dat dat er ook nog in kwam. Omdat al die discussies over herdenkingen op de Dam... en voor wie is dat nou... En, dus uiteindelijk heeft, uh, zingt een student zingt dit lied. En, en dan op, het is dus bijna op het einde van de voorstelling. En Merel Polat doet dan ook nog een laatste couplet mee met... en André van Duin ook. Dus dat eindigt met een uh, drieën ja. lied. Het is bijna het einde van de voorstelling. Ja. Het, het, het is een, uh, als je het ziet, met wat, wat het er lied. allemaal uh, wordt gedaan... Uh, in het kader van, theater, van uh, theater Naderdam, het is heel veel. Ja. Is het ook, heb je het gevoel dat het steeds meer ook wordt? Dat het ook steeds belangrijker wordt gevonden... Uh, door, door acteurs en door mensen die in, in deze... Ja, dat weet, dat weet ik niet precies. Het is wel interessant om het met studenten te doen natuurlijk... Uh -huh. omdat je merkt dat, heel veel, dat de mensen tegenwoordig ook niet meer zoveel van de oorlog weten. Dus het is, dat is gewoon toch ook belangrijk. En ook zoiets, het komt natuurlijk ook als je in Auschwitz bent geweest... dat je, je realiseert wat er allemaal gebeurd is. Nou ja, dat is, dat is nogal wat. En dan is het niet zo gek om daar toch één dag per jaar... Uh, bij stil te staan, omdat dat toch het allerergste is... wat er ooit gebeurd is in, in onze beschaving ongeveer. Dat zo moedwillig zoveel mensen... Ja vernietigd zijn eigenlijk. Ja, Jori Hermsen, je, je zit te knikken. Ja, wat, wat kun je anders op zo'n moment? Ja, ja nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat, dat ook uh, hè, er was een tijdje terug uh, uh, sprake van dat waarschijnlijk het bevrijdingsfeest en of dode herdenking uh, samengevoegd zou worden. of ja. Ik weet niet wat er allemaal voor wilde plannen waren, maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is, uh, en zeker voor de jeugd die maar toch de oorlog steeds verder. Uh, Mijn oma had nog net de oorlog meegemaakt. Maar de generatie na mij is gewoon. Uh, ja. ja, die staan blanco in het, uh, in het leven wat dat betreft. En ik denk dat het heel belangrijk is, ja, dat het echt gevierd wordt ook uh, in, met bevrijding. Ja, ja. ja. Het, het is eenmalig, hè. Dit, dit, dit wordt alleen vanavond. Uh, wordt alleen vanavond, vanavond heel veel werk voor één. Maar ja. het wordt wel een hele prachtige mooie. Een moment van daarbij stilstaan met elkaar. Het is ook een soort herdenkingsavond. In plaats van een echte voorstelling is het meer een soort rituele bijeenkomst... waarin getroost en uh, wat prikkelende gedachten uh, verteld worden. Ja, ja, Eerst naar de dode daarna naar het theater. Ja. Theater na de Dam. Dus vanavond in, in Carré. Uh, de voorstelling begint om negen uur hier... Uh, en volgens mij zijn er nog kaartjes. En die kaartjes die kosten ook helemaal niets. Nee, die kosten maar 15 euro. Nou, iedereen kan daar naartoe. En er is dus nog veel meer te zien uh, uh, na dit, in de theaters... na de dooddeling van Olde tot aan Assen. Het, programma, het complete programma staat op theaternadedam.nl. Straks praat ik met uh, een andere voorstelling... Of met Jori Hermsen over die andere voorstelling... kunstenaars in oorlog van theatergroep Sonja. Eerst muziek. Ik ben ja, ik ben je buurman, 72 jaar oud, ik was twintig toen de mof kwam, het was lente, het werd koud. vijf jaar hebben wij geleden, het land bezet, je hart de kraal, dus breid jij mij niet over vrede, ik heb de oorlog. Ik heb de oorlog mee Ik ben een ier Dus zeg maar Paddy. Hoewel ik zo niet in het echt Sinds ik in Belfast ben geboren Is het leven een gevecht Brickshaw ja, Op de RRA. Het zijn maar keten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 En zo heet het ook. De oorlog meegemaakt door de gelegenheidsgroep Wij, die in 1996 deze single opnam. De groep bestond uit Dolf Jans, Ilse de Lange, niet Vries en Rick Hogendorp. Het nummer kwam in uh, Nederland niet verder dan de tippenraden, meldt Wikipedia. Maar werd desondanks op een groot aantal verzamelcd's met Nederlandse hits uit de jaren 90 opgenomen. U luistert naar Opium bij de Afro op Radio 1. Wat zou jij hebben gedaan? Dat is een terugkerende vraag naar bijna 70 jaar herdenken. En het gaat natuurlijk ook op voor Nederlandse kunstenaars tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over vier van hen maakte theatergroep Sonja het live voorspel Kunstenaars in Oorlog. De artistiek leider is Jori Hermsen, die zit hier aan tafel. Waren de keuzes voor kunstenaars anders dan die voor boeren, uh, bakkers, fabrieksarbeiders en dergelijke, denk jij? Uh, nee, op zich niet. Uh, maar en, en het gaat ook juist eigenlijk over ons allemaal, uh, in die zin. Uh, alleen wij hebben wel echt voor de kunstenaars gekozen omdat daar eigenlijk vrij weinig over bekend is. Hè. De kunst is een, toch, een, ook zeker nu, bijvoorbeeld in tijden van crisis, een, een, een, uh, ja, dat staat echt onder vuur. Mm. Uh, net als ontwikkelingshulp en, uh, en dat soort dingen. Ja. Um... En uh, uh, ja, wij willen er eigenlijk achter komen. Wat doe je eigenlijk uh, als kunstenaar in tijden van oorlog en in tijden van crisis? Oh, Blijf je, maar, achter je... Maar, maar, maar wacht even, want ja. nu leg je een, een, een parallel tussen nu en de ja, ja, oorlogssituatie. Zeker. Van... <laughs> um, gaat het niet een beetje heel erg ver? Nee, nee, nee. Het gaat, het, tuurlijk gaat het, het staat totaal uit verhouding. Uh, um, maar uh, waar ik wel op zoek ben uh, in binnen dit stuk en binnen het hoorspel is, uh, uh, wat zou jij... Doen? Nou ja, wat jij eigenlijk net zegt, wat zou jij doen uh, mm -hmm. tijdens die oorlog? Hè? Er wordt heel snel gezegd. Merk ik ook weer in mijn generatie. Uh, nou, als ik uh, als ik als het oorlog was, dan uh, was ik in het verzet gegaan. En uh, of uh, uh, nou ja, uh, en en ik denk dan uh, ja, maar is, is dat eigenlijk wel zo? Ik, ja, ja, tuurlijk was ik ik, ik had al, ik was graag een verzetsheld geweest, maar. Had ik alles aan de kant durven zetten om. de echte keuzes te dus. doen. Ja, ja, want we hadden ja. destijds. De, de, de je had de cultuurkamer. Je moet ja. lid worden van een soort organisatie. Uh, wilde je door kunnen blijven spelen. Ja. Of bijvoorbeeld voor, in het geval van acteurs. Ja. En Anders uh, uh, ja, zat dat dan niet meer. Dan moest, nee. je, moest je ondergronds voorstellingen gaan, gaan geven. Precies, ja, ja, zeker. Dat, dat is de keuze die je destijds was. Ja. Een van de kunstenaars. Uh, uh, die jullie. Of laat, laat ik jij even vragen. Welke vier? Want je hebt vier, keuze, vier ja. kunstenaars uitgekozen. Ja. Welke vier zijn dat geworden? Um, uh, je, we, we waren op zoek naar vier kunstenaars die eigenlijk een compleet ander standpunt innamen tijdens deze Tweede Wereldoorlog? Uh, we hebben gekozen voor Johannes Heesters, de operettezanger. Uit Amersfoort. Uit Amersfoort, ja, ja zeker. Uh, uh, waar hij ook nog een afscheidsconcert van Nederland, eigenlijk zijn laatste concert in Nederland, ja. heeft hij ja. daar nog gezongen. Er is heel veel commotie om. Uh, hij zou mee hebben geko ja, eigenlijk mee hebben gewerkt met de nazi's. Uh, er zijn een aantal geruchten over. Sommige dingen zijn bewezen, sommige niet. Uh, maar hij zegt altijd dat hij tijdens de oorlog... Uh, uh, nou ja, vooral voor zijn carrière koos... en nooit een politiek standpunt innam... Mm -hmm. Um, uh, daarna hebben we uh, gekozen voor uh, Charlie Torop. Die eigenlijk via... De beeldend kunstenaar Ja, de beeldend uh, schilderes. Uh, die eigenlijk via twee schilderijen... Dat zijn eigenlijk haar twee belangrijkste werken... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, uh, het leed van de gewone arbeider eigenlijk probeert... Te, ja, uit te beelden. Mm -hmm. um, en zij... zou je kunnen zeggen, of zo interpreteren wij dat... Uh, pleegt eigenlijk stilverzet. Dus, dus uh, zij sluit zich niet aan... bij die cultuurkammer. Mm -hmm. um, gaat wel naar concerten... waar ook nazi's uh, zitten. En, uh, maar... Uh, uh, onttrekt zich van dat hele... nazi-protocol. Ja, ja. um, de andere beeldend kunstenaar heb je ook. En de andere beeldkunstenaar kunstenaar is gerrit Jan van der Veen. Um, uh, eigenlijk een groot... Uh, uh, beeldhouwer... Uh, misschien wel nooit echt erkend als kunstenaar, uh, uh, want in eigenlijk tijdens de oorlog heeft hij echt voor gekozen om zijn kunst aan de kant te zetten. Uh, en nou ja, eigenlijk gewoon zijn leven te wagen voor, ja. uh, voor het verzet. Bevolkingsregister onder andere opgeblazen, ja. toch? Dat was ja. hij? Ja, ja dat ja. was hij, ja, ja. zeker. Ja. En, en de laatste is dan Piet Mondriaan. die zit ja. in het buitenland. Die zit in Amerika. Ja, Piet Mondriaan zou je kunnen eigenlijk kunnen vluchten voor de oorlog. om uh, um eigenlijk uh, in vrijheid aan zijn kunst te werken. Uh, hij vluchtte van Frankrijk naar Londen en van Londen naar Amerika. Ja. Uh, en steeds achtervolgde de oorlog hem en steeds probeerde hij het eigenlijk uit de weg te gaan. Ja. Nou heb je de, de vorm van het hoorspel gekozen, een live hoorspel? Want als ik nou vanavond naar het, naar het theater ga in, ja. in Amersfoort, wat, wat zie ik dan? Ja, dan uh, zie je drie acteurs, <laughs> Eén grausmacher en hij zegt zelf. Geluidenmaker? Zelfs, ja, ja, geluidenmaker. Hij zegt ook zelf uh, slechte liedjesmaker, <laughs> foute liedjesmaker uh, in dit kader. Um, uh, en uh, ja, het is eigenlijk een geanceneerd uh, hoorspel... waarbij uh, uh, ze spelen eigenlijk alle personages. Dus, dus Joost Dekker, uh, acteur, speelt uh, twee Piet Mondriaan en Gerrit van der Veen. Nee. Speelt ook nog Jozef uh, Goebbels... Uh, uh, daar, laten we daar even naar naar luisteren. Ja. Een fragment waarin Johan Heesters uh, antwoord geeft op het verzoek van Gubbels om in Nederland het nazisme zingend te verspreiden. Ik denk niet dat het Nederlandse volk deze boodschap van mij zou willen horen. De, ze zullen mij, gek genoeg, als een overloper zien in plaats van een bijzondere zanger. De, de, de boodschap komt dan niet aan. De, wacht nog een paar jaar, de, de, geef ze om uh, aan de bezetting te wennen. en, Nou ja zodat het niet meer als een bezetting voelt. Maar hè, kom toch, laten we nog wat Is drinken. Is dat zo? Het zal kwaad bloed zetten. Juist als een Nederlander daar een Duitse boodschap staat te verkondigen. Ja, wij hebben het hoorspel al, al gehoord. In, het, in de rest van het hoorspel klinkt hij als een man die ook erg genoot van... Ja, van, van de voordelen die dat feesten en drinken met de nazi's hem, hem bood... is dat ook het beeld wat jullie willen uitdragen oh, van, van deze heesters? Uh, nou, een uh, nou, uh, hij, hij, hij Het werd hem ook lastig gemaakt. En, hm. Zeker in deze scène bijvoorbeeld, waar, waar hij eigenlijk na... hij heeft 32 jaar lang de Loestieke Wietwe operette gezongen... waar uh, Hitler ongeveer ook voor de oorlog zeven keer naartoe is geweest. De hele natietop top overigens. En na afloop van een van die voorstellingen... heeft hij deze dialoog met uh, Goebbels. Hmm. Uh, die hem ervan te probeert te overtuigen... om uh, um, uh, voor de naties ja. eigenlijk... Uh, is die gebaseerd ook op, op, op feiten? Of op, op, uh, nou, ja, Goebbels en Hezes uh, uh, en hebben elkaar ontmoet. Dat was niet een heel gezellig gesprek. <laughs> uh, daar is wel echt uh, over bekend. En daarin is ook bekend dat hij uh, uh, eigenlijk niet namens het Nederlandse volk. Er zijn fans die daar zitten, daar kan, die kan hij dat niet aandoen. Mm. Uh, uh, maar de, ons hoorspel is, is zowel fictie als werkelijkheid. Uh, we hebben een aantal dingen uitvergroot... ook om juist de standpunten scherper tegenover elkaar te zetten. Ja. Ander, ander fragment wat ik wil laten horen... dat is een fragment van Piet Mondriaan. Ja. Um, waar, waar, weet je wat we gaan laten horen, dat stukje of niet? Uh, ja, ja, ja. ja ik, kun je iets vertellen over, om het een beetje te... te te kaderen? Uh, nou ja, uh, eigenlijk begint uh, Piet Mondriaan is gevlucht naar New York, waar hij ontvangen wordt door Her Harry Holtzman, uh, fotograaf uh, en een vriend. Uh, althans, hij noemt zich uh, een vriend. Uh, en hij introduceert uh, uh, Piet Mondriaan eigenlijk in de, met de boogie woogie. Het geluid van die laarzen. Are you okay? Dat verlamt. Just walking. Alles moet kunst zijn. Dan zie je geen oorlog. Dan hoor je geen oorlog. Als, ja, als kunstenaar is, moet je dus eigenlijk geen oren hebben voor de oorlog, als ik het goed begrijp. Is dat het idee wat Pontiaan wil uitdragen? Nee, dat, nou dat denk ik niet. Ik denk dat hij. Het is eigenlijk, er ligt wel een parallel tussen Charlie en Mondriaan. Charlie in, Torop. Chor, ja, ja, Charlie Torop. Uh, in, in, in, in die zin dat Mondriaan er niet naar streefde om de werkelijkheid echt na te bootsen, maar zijn uh, werkelijkheid uh, vorm te geven. Daar mm -hmm. pleit Charlie uh, Torop ook voor. Um, en uh, in, in New York ontdekt hij eigenlijk uh, uh, dat, dat de rechte lijnen die hij daarvoor heeft uh, altijd voor heeft gestaan, dat dat ook. Uh, uh uh, dat eigenlijk een, een vlak ook een rechte lijn is. He, de de, de boogie-woogie. Uh, hij zegt aan het eind van het stuk ook. Uh, want het stuk werkt eigenlijk naar de bevrijding toe. Mm -hmm. uh, en aan het eind van het stuk zegt hij: uh, Ja, uh, ik zal nog niet te veel verklappen. <laughs> uh, uh, alles moet boogie-woogie zijn. Hè? We, het, het, een, een, als een afgebroken melodie, een vrije harmonie. En, en daar zit een, een oplossing, een bevrijding in. En die vrijheid heeft kunst nodig ergens. Dus ja, het reageert op de. He, het reageert op de oorlog. De een kiest ervoor om er direct op te reageren... en de ander om zijn eigen beeld uh, te laten zien. Ja. Uh, maar uh, uh, je hebt wel een bepaalde vrijheid nodig... om, om, om, om, je, om je met kunst bezig te kunnen houden. Ja. Vier kunstenaars die alle vier op een eigen wijze... met het fenomeen van de oorlog zijn omgegaan... Ben je over een van deze vier, door het maken van deze voorstelling... ook anders gaan denken? Ja, zeker. Uh, en dat was ook de bedoeling. Want we hebben eigenlijk gezocht naar bij elke kunstenaar naar meerdere kant, uh, kanten. Dus zo Johannes Heesters dacht ik aan het begin... nou, dat is echt een vreselijk foute man. <laughs> uh, uh, en hij is naar Tacho geweest. En, uh, en daar speelde een bandje voor hem van gevangenen. En, uh, nou, allemaal heel naar. Dat en, zie je nu genuanceerder? Uh, nou ja, ik zie in ieder geval dat moment zie ik niet genuanceerd. En ik vind nog steeds dat hij te veel ontkend heeft naar de oorlog. In die zin, heeft hij onttrekt zich er echt aan. En dat, dat vind ik laf. Uh, maar ik vind wel dat, dat we moet, ons moeten realiseren dat ook wanneer je in, in tijden van crisis, van oorlog leeft, dat je. Uh, uh, ja, dat dingen gewoon in een heel anders perspectief staan. En uh, uh, net zoals uh, Gert-Jan van der Veen... ben ik in die zin de andere kant op gaan denken. Uh, hè, dat is de grootste verzetsheld die we kennen in Nederland... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar tegelijkertijd heeft hij daar ook heel veel voor moeten inleveren. Uh, um, en voor wie zat hij eigenlijk in het verzet? Was dat echt... Echt alleen om, om, om uh, uh, he, het Nederland te redden van de naties? Of was dat ook voor zichzelf? Uh, nou ja, die vragen die, die, die werpen, werpen we op in het hoorspel. En die zijn uh, ja, enorm interessant. Ja. Ja. ja, dankjewel voor dit, uh, voor dit gesprek. Jorie Hermsen, artistiek leider van de... Theatergroep Sonja. En, uh, het is vanavond dus kunstenaars in oorlog te zien... In het, uh, en te, te luisteren. Te van, luisteren, te luisteren. En te ja. In het kader van het Theater de Dam in het uh, Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort. Morgen is het live opgevoerd... tijdens het Bevrijdingsfestival in Utrecht. En meer informatie op tgsonja.nl. Dus TGSonja.nl. <lacht> Dankjewel. Dan gaan wij naar de 80 seconden. Elke week iemand die iets kan. 1 minuut en 20 seconden lang... En onze 80 seconden deelnemer van vandaag... die won vorige week het Nederlandse vioolconcours Oscar Bak. Dus die kan wat met het spelen van het vioolconcert van Brahms. De de Zwitserse violist Benjamin Marquise Gilmore vanwege zijn artistieke prestaties, prachtige klank... en een groot technisch gemak. En componist Guus Janssen die kondigt hem aan. Uh, Benjamin Gilmore is een, uh, uh, heeft een, een prachtige toon. Dat is het eerste wat opvalt. Dank je. Uh, een hele verfijnde en hele goede techniek. Hij heeft een grote belangstelling voor nieuwe muziek. Dus in de breedte heeft, merk je dat, hij, dat zijn belangstelling heel, heel groot is. En dat spreekt mij dan ook weer erg aan als componist van het verplichte werk. Dus ik zie een grote toekomst voor hem weggelegd. En ik denk vooral ook, ook omdat het geen... Het is een, ook een bescheiden jongen, het, zonder diva-gedrag... Dat hij als kamermuzikant, denk ik, ook heel goed gaat worden. De 80 seconden van Benjamin Gilmore. was that was very beautiful sorry benjamin uh, that, that we we don't even have the time to, to have a, a, a small conversation but i uh, uh, i just read that we, we can see uh, tomorrow on television uh, a kind of a, a a portrait I suppose a portrait here yeah, of, of you and, and of the oscar buck kind of Bach. the other competitors, yeah, yes, yeah the whole competition so uh, yeah. i'll tell that to the listeners ah, well. You. Because your music is, I think, more important than the an interview now, ok? Uh, I'll have. As short as we can do it. So uh, Benjamin Marquise Gilmore Morgenmiddag om 1 uur zendt de NTR namelijk een reportage uit... over het Oscar-Bach Vio-concours 2013. En als u hem live wilt zien spelen... dat kan op woensdag 15 mei tijdens het prijswinnaarsconcert... in het Concertgebouw in Amsterdam. Vanavond twee minuten stilte om acht uur. Ik wens u twee waardevolle minuten. Uh, volgende week is opium weer. Morgen mooie bevrijdingsdag. Straks na half vijf, Jone de Graaf met het sportforum. Wat ga je doen? Wij gaan praten over bedrog in de sport. Ik kan er niks anders van maken bij het voetbal en bij het wielrennen. Maar we kijken ook mee stiekem met de Giro d'Italia. De eerste etappe in de ronde van Italië. Straks daar ook verslag van. Ton Boot is hier, Ivan van Duren van Voetbal International. En Robert-Jan Frille, journalist bij onder andere de Volkskrant. Na het journaal van half vijf met Mark Visser. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Het treinongeluk in de Belgische plaats Wetteren zijn twee doden en veertien gewonden gevallen, dat heeft de gouverneur van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen zojuist gezegd. In eerste instantie leken er geen slachtoffers te zijn. Wie de slachtoffers zijn en waar ze zijn gevonden, is niet bekendgemaakt. De goederentrein met zeer brandbare en explosieve chemicaliën ontspoorde vannacht bij Wetteren, en dat ligt bij Gent. Volgens de laatste berichten ontspoorden zes van de dertien wagons. De brand ontstond na een aantal explosies en ging gepaard met veel rook. De Spaanse politie heeft ruim 32 ton hars onderschept in de haven van Ogeciras. Het is daarmee de grootste harsvangst ooit in Spanje. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 50 miljoen.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 moesten zich volgens een bron binnen Air India haasten om een crash te voorkomen. Er waren 166 mensen aan boord. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Daarvoor is hier Willemijn Hubert. Tijdens de dode heer, denk ik vanavond, is het op de meeste plekken droog en ook vrij zonnig. Alleen in het zuidwesten is er kans op een enkele bui. En de temperatuur ligt dan op een graad of 14, 15 misschien... en er staat een frisse wind. Vannacht raakt het meer bewolkt en kan er lokaal opnieuw mist of nevel ontstaan. Het wordt zo'n 6 à 7 graden en de zuidenwind is zwak tot matig van kracht. Morgen, bevrijdingsdag, start de dag op sommige plaatsen grijs... maar het wordt uiteindelijk volop lenteweer met veel zon, maar ook stapelwolken. In de middag is het land zo'n 18 tot 20 graden... en daarbij staat er daar dan een zuidelijke, zwak tot matige wind. Maar aan zee kan de wind draaien naar het westen... en op het strand wordt het dan gevoelig frisser... met maxima tussen de 12 en de 15 graden. En bovendien kan het daar dan bewolkt of ook wat mistig worden. Wel blijft het overal droog. Na het weekend hebben we te maken met een oostelijke stroming... die warme en ook droge lucht aanvoert... Het kwik stijgt flink, de maxima liggen op veel plaatsen op of net boven de 20 graden... en tot woensdag blijft het droog. Pas halverwege de week gaat de kans op neerslag toenemen... en dan lijken we qua middagtemperatuur weer terug te gaan naar een graad of 16... en dat is heel normaal voor de tijd van het jaar. AWB verkeersinformatie Op de A15-Europort richting Rotterdam is de Botlektunnel dicht na een ongeluk. Bij het ongeluk is een takelwagen gekanteld. Het verkeer moet omrijden via de Botlekbrug en er staat 3 kilometer file... Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag zaten ze Leiden en Wassenaar 2 kilometer. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Dionne de Graaf. Goedemiddag, dit is langs de lijn van zaterdagmiddag 4 mei. Tot 6 uur praten we over de sportmomenten van de afgelopen week. En ook deze week zal het weer over het bedrog in de sport gaan. Zo is dokter Fuentes in Spanje veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf... voor het in gevaar brengen van de gezondheid van zijn patiënten. Lees topsporters in dit geval. En de Volkskrant kopt vandaag. Ook Nederlandse voetbalwedstrijden worden gemanipuleerd... met enige regelmaat zelfs. Genoeg om te bespreken, maar eerst... Uh, de bewegende sport. De eerste grote wieleronde van dit jaar is begonnen. In Napels is de ronde van Italië gestart. Sebastian Timmerman, volg de eerste etappe voor ons. Hoe ver zijn ze zo was? Er moeten nog 35 kilometer gereden worden. We hebben dus uh, bijna 100 kilometer afgelegd. Want het is een korte etappe, deze eerste etappe. 130 kilometer lang. Eigenlijk een etappe waarmee je normaal gesproken... een uh, grote ronde beëindigt. Het is namelijk rondjes rijden door een uh, grote stad. En die grote stad is dus Napels gelegen... Zeg maar op twee derde van de laars. Aan de westkust van Italië. Zonovergoten Napels. Waar deze ronde van Italië. Uh, van dit seizoen van 2013. De 96ste in de historie is begonnen. Direct nadat de etappe startte. Dat was om 20 minuten over twee. Zagen we een kopgroep van zeven renners. Martijn Keizer, de Nederlander van vakantie. DCM zette die ontsnapping op gang. Een andere Nederlander zat ook mee. Brian Bulsjak. Maar nadat we uh, het derde rondje hadden gereden. leveren uit die kopgroep nog één rijder. Over en die rijdt nog steeds aan de leiding. Dat is geen Nederlander, dat is een Australier. Cameron Worf is de naam en hij rijdt voor de Cannondale-ploeg. Maar hij heeft maar een kleine voorsprong, 46 seconden... met nog iets meer dan 34 kilometer te rijden op het compacte peloton... waar we een aantal ploegen stevast vooraan zien. Omega Farmer Quickstep, want zij hebben Mark Cavendish mee. En iedereen gaat ervan uit. En ja, dat zal het ook wel worden dat het hier een massasprint gaat worden. Argos simano hebben we een tijdje gezien op kop. Ook zij hebben een snelle man mee. John Dekenkop, een van de grootste uitdagers van Mark Cavendish in de Massasprints. En we zien Bradley Wiggins veel voorin zitten met zijn skyploeg. Wiggins vorig seizoen winnaar van de Ronde van Frankrijk natuurlijk. En dit seizoen zet hij ook veel geld op deze Ronde van Italië. Hier wil hij ook kosten wat het kost gaan voor het goede eindklassement. En Wiggins is attent begonnen aan de Giro. Zit continu goed voorin. En dat is de minst gevaarlijke plaats, plek om te zitten... aan het begin van zo'n zo lastige etappe. Draaien en keren door de straten van... 48 seconden is nog maar de voorsprong voor de Australische koploper Cameron Wurf. 34 kilometer nog te gaan. En dan gaan we sprinten in de straten van Napels. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Met deze week natuurlijk ook Ton onze vaste gast... Ivan van Duren van Voetbal International en uh, Robert-Jan Vriele, journalist... onder andere bij de Volkskrant, eindredacteur ook bij de Volkskrant... en uh, aanwezig geweest voor een groot gedeelte bij het Fuentes-proces. Uh, Laten we even naar het moment van de week gaan. Ik begin gewoon is bij Ton Tom, Boot. Tom oh, mijn, jouw sportmoment. Mijn moment gaat over een coach, dat interesseert me altijd. En, namelijk Robert uh, Maaskant die naar de tribune is gestuurd, de laatste zetten tegen PSV... met een 5-0-achterstand. En hij is nu ook geschorst. En dat is een tweede schorsing al dit jaar. Ik heb, het, ik heb daar al een vreselijke hekel aan. Uh, coaches die alleen maar praten tegen de scheidsrechter. Maar je moet toch wel zonder cherne zijn... om bij een 5-0-achterstand ook nog de scheidsrechter even de schuld te geven. Lof der bodheid. Duidelijk, hè? Ivan? Ja, ik had Fuentes, maar die laat ik even lopen voor mijn buurman. <lacht> um, die mag dat dan ook toelichten. En uh, nou ja, de felicitaties naar Friesland. Want uh, opeens was Cambuur weer in de Eredivisie. Dus uh, ja, alle supporters, mensen die er werken, spelers, geweldig. Maar tegelijkertijd, we hebben het de hele week natuurlijk over Duitse voetbal gehad. Als je daar kijkt, dat, uh, wat er daar komt, uh, bij komt, Hertha BSC met 60.000, 70 70.000 mensen... Eintracht-Braunswijk, uh, uh, vorige jaar kreeg Fortuna Düsseldorf met een gloednieuw stadion. Uh, je hebt daar een eerste divisie en een onderstroom uit echt ploegen erbij komen... die maakt die, die Eredivisie of de Bundesliga veel en veel sterker. In Nederland is het eigenlijk een dood poeltje... waar ze nu dan Cambuur, VVV erbij komen. Maar niet in eentje. Die Eredivisie versterken, Sterker nog, met alle respect voor de mensen in Friesland. De, de Eredivisie wordt er weer zwakker van waarschijnlijk. En Iedereen heeft het over het geweldige verhaal in Duitsland. Over die jeugdopleidingen, noem maar op. Maar het heeft ook heel erg veel te maken met... in Nederland is er gewoon nog steeds geen degradatie. Uh, zwakke ploegen promoveren. En uh, nou, die link, die wilde ik wel even leggen. Want uh, wat er aan de top gebeurt, dat komt van onderaf natuurlijk. Ja. Dus uh, mijn moment was toch wel kambuur, maar met wel met een kanttekening. Dat het ook niet best is voor het Nederlands voetbal. We kunnen straks uh, daar nog even over praten, want we hebben we proberen Al de, de tijd, trainer hè? van uh, van nog even aan de oh, telefoon leuk, te krijgen. Ja. Dus daar komen we ongetwijfeld op terug. Um, Robert Jan, ja, iedereen ja, sportmoment van de week. Uh, iedereen zat dinsdag natuurlijk allemaal andere dingen doen in elk geval in Nederland, maar uh, in Spanje daar was iedereen afwachting zo kwart voor twee 's middags van de uitspraak van de rechter en uh, inderdaad Fuentes veroordeeld. Ja, dat was toch wel mijn sportmoment, ook gezien alle reacties daarna van. Alle sporters, Nadal, Murray, Paula Radcliffe... alle hoogste sportbonzen in de hele wereld... die strijkelden allemaal weer daar overheen, over de uitspraak. Eh, en lieten ook daarmee zien, volgens mij... dat ze ook niet zo heel goed hebben begrepen... waar het nou uiteindelijk om draaide in Spanje. Dus eh, dat vond ik ook wel weer typisch. En eh, Dus daarom is dat mijn sportmoment van de week. Ja, want het ging niet om doping. Het ging eigenlijk niet om doping. Nee. Het was een vermond proces, als je het zo wil zien. Ja. Um, en ja, er is gewoon nog een, een rechter die dingen bepaalt. En dat is maar goed ook, zodat mensen ook beschermd worden daartegen. Dus, uh, nou ja, ik hoop dat we er zo nog even over kunnen hebben. Zeker, uitgebreid. We hebben uitgebreide tijd tot zes uur. We beginnen uh, met dat andere bedrog. <laughs> He, lekker. Oh, uh, Ivan. De reden uh, lag om de mond. Je hebt uh, samen met uh, Tom uh, Knipping het boek Voetbal en Mafia. We schieten je kapot. Ik heb het hier liggen uh, geschreven. Uh, je bent, laten we zeggen, ondergedompeld in de onderwereld ja. uh, van, uh, van het voetbal. In de Volkskrant staat uh, vandaag dat ook. Nederlandse uh, voetbalwedstrijden gemanipuleerd zijn. Uh, ze hebben het over ADO-NEC, 2011, nog niet zo lang geleden. En uh, het UEFA-cup-duel tussen Krilia-Sovetov en AZ, dat is uit 2005. Um, is dit de eerste keer dat jij hoort van... Uh, um, een daadwerkelijk een Nederlandse voetbalwedstrijd op die lijst? Nee, nee uh, we hebben net als uh, tweede boek uh, af. Dat komt over een paar weken uit. Het gaat heel erg over Nederland. En uh, ja, er zijn een hele series Nederlandse wedstrijden die naar buiten gaan komen. Nu uh, niet, morgen wel, overmorgen wel. Er is, er is, er is duidelijk, er zijn heel veel aanwijzingen dat wordt gefixt in Nederland. Uh -huh. En er zijn heel veel lijsten en uh, de Volkskrant heeft een uh, beslag kunnen leggen... op een aantal van die lijsten waar allerlei wedstrijden circuleren. Lijsten van groot kantoors, in dit geval van de UEFA en de FIFA. En van AZ hebben we toevallig een heel andere wedstrijd. Ook uit die tijd uh, hebben we ook in ons dossier zitten. Die is ook al aangegeven als verdacht. Welke wedstrijd was dat? Ja, dat was een wedstrijd. Ik heb hem zo. Uh, dat was een, ze speelden toen, ik had het net met Toon er even over, ze speelde toen in de poolfase in. Uh, voor de Europa League. Ik meen dat het tegen Innsbruck uit was. Ze waren er al in de 35e deden voor zet niet meer toe. En die verloor ze ook met 1-0. Daar hebben wij eerder al uh, onderzoek naar gedaan. Maar ik ben vooral heel erg blij dat nu ook de serieuze uh, niet-sportmedia... zeg maar, wij zijn natuurlijk zelf als voetbalenten ook... maar wij voelden ons heel lang een soort donkey shots. Uh, niemand die pikt het op. Je zag overal, er zijn heel erg veel aanwijzingen. Ze hebben in de Volkskrant vandaag... Uh, Paul R. opgevoerd, die staat ook in het boek dat je hier voor je ja. hebt liggen. Vier, vijf hoofdstukken zelfs, hoe hij allerlei links had. Hij heeft toen al in Duitsland gezegd... ik was in Nederland deden, er ook allerlei dingen. Die man zit hier vast in Nederland voor een kunstroof. Heeft nog nooit bezoek gehad van justitie. Niemand die hem wat heeft gevraagd. Ja, het is gewoon heel erg duidelijk. Uh, niemand wil hier wat mee. Justitie wilde niks, neemt het niet serieus. De KVB schuift het door. Ja, daar word je natuurlijk gek van. Dus het is heel erg fijn en prettig nu dat de Volkskrant ook een aantal jongens heeft ingezet. Uh, daar hebben ze ook vrijgemaakt. Gaan jullie er maar mee bezig? Gaat het onderzoeken. En ik uh, hoop op meer. En uh, wat dat betreft. Uh, met. Uh, de enige manier waarop we dit kunnen regelen is met uh, zoveel druk geven. dat uiteindelijk ook justitie wel zal moeten. en dat ze de mensen beschikbaar uh, voor moeten stellen. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik zeg, uh, zeg net ook Ton. er zijn natuurlijk een heleboel andere dingen: de cybercriminaliteit, pedofilie. Ze moeten ook. Uh, je hebt een bepaald deel geld en een bepaald deel uh, menskracht. Dus wij moeten gewoon zorgen wij die van deze sport houden, dat dit boven de agenda komt. Nou, we hebben komende maand, uh, komende week praten we weer met allerlei kamerleden. Er is een kamerdebat uh, volgende week aan heel tergend, langzaam, langzaam. zijn Er wel bewegingen achter de schermen. En als de onderzoeken helemaal worden gestart, dan is het niet zoveel werk meer, denk ik. Maar kun je aangeven hoe groot dit is? Waar uh, hebben we het over? Nou, over, uh, uh, nou, als je het hebt over de Volkskrant... Uh, nou, je hebt het in ieder geval over een doofpot, sowieso. Mm -hmm. uh, nou, kan je kan juist me nemen... stel dat we nou straks komen met één scheidsrechter... die al zes jaar fluit. En die blijkt uh, gefixt te zijn. En dan kun je dus al je laatste zes competities weggooien. Zo simpel is het. Ja. En je ziet in alle andere competities dat het ook zo simpel kan. En er zijn in Nederland heel veel aanwijzingen dat er gefixt is. Er zijn meerdere wedstrijden, ook uh, bij justitie circuleren... Uh, bijvoorbeeld uit Duitsland uh, zijn er ook uh, allerlei meldingen gekomen bij justitie. Van let eens op, want wij hebben bijvoorbeeld gesprekken afgeluisterd. Er zit daar iets niet. bij jullie maar onze fixers, he, die luisteren daar al die fixers af. En het gaat dan ook steeds over bepaalde Nederlandse wedstrijden. Daar moet je op inzetten, dat moet je doen ligt gewoon ergens in een hele diepe la uh, bij het Openbaar Ministerie. Maar ik zeg je, op een dag uh, wordt de druk zo groot... want er komen nu steeds meer bewijzen. Zeker met ijverige collega's bij andere kranten ook. Want je ziet nu ook dat sportjournalisten steeds meer gaan zien... Uh, en dat heeft denk ik ook de les van Lens zijn dat wel geweest... Uh, dat je een verantwoordelijkheid hebt. En hoe gek je ook bent op die sport... en hoe leuk ik het ook vind om, uh, om, om te schrijven over al die wedstrijden. Onderzoeken wijzen nu al uit. Uh, Klas Sport en Strategie, dat is een belangrijk bestuurlijk blad in Nederland... Matchfixing, maar ook doping. Uh, de geloofwaardigheid van de sport loopt echt gewoon achteruit. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt het weghouden. He, we doen net of het er niet is. Dat is korte termijn. Of je kan zeggen, we gooien het open. En we laten gewoon zien dat we het belangrijk vinden. En we pakken het aan. Nou, voorlopig gebeurt het eerste. Maar vind jij. Is het echt iets voor journalisten? Want ik heb jouw boek gelezen. En ja. ik. Nou, het is echt. Uh... Het is behoorlijk gevaarlijk eigenlijk ja, wat je ja. doet en waar je je in begeeft. Ja, daar ben ik ook niet zo blij mee inderdaad. En ik zal, ik, uh, ik zal ook uh, als hartste juichen als justitie het een keer serieus neemt. Uh, en net zo, want, maar ik vind wel dat je taak symbolistisch is om dingen bloot te leggen... of aan te geven of druk te geven. Maar eerlijk is eerlijk, ik zal de dag zegenen dat, uh, dat dit gewoon wordt overgenomen... Uh, dat er echt onderzoeken worden gedaan. Dan weet ik ook, uh, ja, je weet nooit, nooit helemaal zeker... maar ik durf mijn hele huis onder te vervelen dat ze dan wat vinden. Ja, dan zal ik heel erg blij zijn, omdat dan, uh, dat is wat we wilden. En we begonnen een jaar geleden met dit boek... Uh, toen was, ja, eerst kwam eerst die Bel-Chinezen. Nou, allemaal en uh, Iedereen vond het prachtig als Chinees in het stadion. Uh, toen kwam matchfixing. En, nou, laten we wel wezen. We, hebben het er nu, we, hebben, we zitten er nu weer over te praten. Ja. Volgens mij weet iedereen die van sport houdt... kan we ongeveer vertellen wat matchfixing is. Nou, dat is in een jaar is die bewustwording wel bereikt. En uh, nou, daar, daar ben ik wel heel erg tevreden over eigenlijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, nee, ik, ik heb er, ben er wel volledig klaar mee. En je raakt ook gepreoccupeerd. Want er zijn zoveel dossiers en zoveel contacten. En het wordt ook eng op een gegeven moment natuurlijk. Om je... Ja, kun, je, kun je een voorbeeld geven waar het eng wordt, waar het gevaarlijk wordt? Jawel. Uh, nou, uh, het wordt bijvoorbeeld, nou, in het vorige boek werd het eng dat we een aantal mensen konden vinden. Niemand durfde over te praten. Want het gaat over, uh, voor de luisteraars die het nog niet helemaal weten, over zware bendes die mensen gaan afpersen. Die spelers dus ook uh, bang maken. Maar het zijn geen kleine bendes, zeg maar. En in het vorige boek hadden we iemand in Zwitserland... was er een speler die wilde praten. Nou, voor we er waren die, is hij die doodgevonden, verdronken. Ook vader, uh, gezin. Een paar weken later was er een Hongarije iemand die uh, begon te praten. Nou, voor we daar waren was hij van een dak gesprongen. Uh, en lag hij dood op de parkeerplaats voor zijn flat... En de laatste jaar zijn we in Nederland gaan zoeken. En daar is ook wel ons duidelijk geworden dat er in Nederland ook hele zware criminele bendes al heel erg lang bezig zijn. Al van halverwege jaren 90. Dat boek komt uh, over twee, drie weken uit. Er staat een deel van het verslag erin. Uh, ja, en als dan advocaten van die mensen gaan bellen van jullie zijn toch niet van plan om nog eens wat uh, daarover te gaan schrijven. Nou, dat kan nog wel. Hè? Dat is op zich een chique manier van zeggen van uh, waar zijn jullie mee bezig. Maar als ook vanuit instanties als Europol en zo wordt gezegd... van jullie snuffelen op plekken rond, pas gewoon heel erg op. En je gaat natuurlijk ook kijken waar die links liggen met die bendes... en je mm -hmm. komt dan de ene liquidatie naar de andere tegen. Ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling toen ik sportjournalist werd. Dat, kijk, sport was de, de grootste speelgoedafdeling van de samenleving. Dat leek me heel leuk om daar rond te lopen. Maar het is een echt een enorme bedrijfstak geworden. Maar ook met een enorme op moment die enorm bedreigd wordt... door door criminele bendes en om een voorbeeld te geven. Er gaat meer geld om, we weten hoeveel geld er in het voetbal omgaat allemaal... de salarissen, de premies. Maar er gaat meer geld om buiten het voetbal aan gokken op voetbal... dan in het voetbal zelf. Dus ja, als, jij, als ik aan iemands miljoenenbusiness kom... ja, logisch dat hij dan even langs gaat komen, zeker in dit milieu. Dus uh, nee, ik zou blij zijn als, uh, als dit uh, volgende boek uit is. En ook blij zijn als dit serieus op de agenda komt te staan in Nederland... En wat dat betreft heb ik ook wel hoge verwachting van het Kamerdebat binnenkort wat er gaat komen. En ik proef ook bij politici en steeds meer mensen die zeggen: Dit kan niet meer. Alleen net de sport zelf gebeurt er niks. En dat mensen niet naar buiten treden, ja, dat snap ik heel goed. Wij spreken wel spelen. Wij hebben spelers gehad hè, de afgelopen tijd die ook hebben gezegd dat uh, in hun elftal gefixt werd, dat ze benaderd zijn, maar ja, onder de expliciete voorwaarden. Nooit nooit naar buiten brengen hoe het is gegaan. Ja, dan ja, dat respecteren we ook. Ik bedoel, uh, maar maar die dat jongens is dus zijn ook je. Bang. Je weet heel veel, ja. maar je kunt het niet, nou, nog niet hard maken. Je nou, kunt het niet loop, bewijzen. Ik loop door 48, 48 muren heen, iedere dag van, van boosheid. Maar je kan wel steeds meer brokken informatie uh, komen. Je merkt ook dat, uh, dat er steeds meer bekendheid uh, wordt. En je weet, als ze, ze gaan zoeken, dan komen ze er ook wel. Maar ik vind niet, ik ga niet opschrij opschrijven. Uh, een naam van een scheidsrechter of een naam van een. He, dus circuleren allerlei dingen. Ik vind in Nederland moet het. Uh, justitie moet dat bewijzen. En dat is misschien heel erg ouderwets. Uh, we hebben in de Volkskrant uh, de laatste tijd. hadden we ook een discussie. over. Die hadden al een heel artikel over Heren met allemaal anonieme bronnen. Dat was een goed artikel hoor. Wij hebben ervoor gekozen. niet alle allemaal anonieme bronnen. En niet. Uh, de N zegt dit. en B zegt dat. We willen gewoon Christen klaar. Het is niet onze taak om dat te doen. En daarbij vind ik het ook nog best wel eng. Dus het is ook nog. Mm -hmm. Ik hoef niet zo nodig. de grootste held te zijn die dan dadelijk. Uh, de eerste dode wordt die daarin valt. En dat de man die nu namens de overheid. er is een onderzoek vanuit de Kamer. de man die dat onderzoek doet, die zegt ook zelfs criminologen zegt. ja, er moeten in Nederland gewoon eerst doden vallen. voordat dit serieus genomen wordt. Nou, ik hoop dat we er met z'n allen voor kunnen zijn. En ik heb wel het idee. Uh, dat langzaam zeker uh, het steeds serieuzer wordt genomen. Ja, wie, nou ja. wie kan er wat aan doen? Is dat de politiek? Is de politiek ja, de justitie die moet, moet hier gewoon, dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, moet dus vanuit de politiek gestuurd worden. De ja. justitie moet hier gewoon men, uh, mensen vrij voor maken en dan is, het niet zo, dan is het niet zo moeilijk. Maar die zeggen steeds, we, willen, we hebben geen aanwijzingen. Nou, dat klopt dus helemaal niet. Nee. Maar dat gaat de komende tijden ook wel duidelijk worden. Nee. Want achter de schermen gebeurt er veel. Er zijn best wel veel aanwijzingen. Uh, waarmee je aan de gang kan. Nou, we begonnen het gesprek met die Paul R., hè, die, dan, uh, die Nederlander die heel hoog zat in het fiks uh, in Europa en ook in de Azië. Dingen. En die uh, zit hier gewoon vast, die is nog nooit wat gevraagd. Nou, dat geeft dus wel aan dat er gewoon nul interesse is. En met de mond wordt er heel veel beleden uh, door mevrouw Schippers en ook door meneer Opstelten. Uh, er zijn nu iets al van 70 kamervragen gesteld. Ja, dat, en ieder antwoord is: zitten we zitten er bovenop. Ik kan opstellen dat ik heel goed vind. Ik, hoor. Dan komt hij zo naar voren. We hebben alles onder controle. We zitten er bovenop. En dan gaat hij weer weg. Maar je wordt er wel heel erg moe en boos van. Als je daarmee bezig bent. Daarbij wel aantekenen. We hebben een samenleving met z'n allen. We hebben niks bedrag om te ja. besteden. Maar ik vind sport zo belangrijk. En ook als je ziet dat oranje. Uh, wat het voetbal ons verbindt met z'n allen... dan zijn we het met z'n allen ook wel waard. Is de sport ook wel waard om daar uren in te stoppen? Ja, en daar afgezien om de van stoppen. die sport, Iwan, ja. het is zo crimineel wat je noemt eigenlijk... dat je wel verwacht dat, uh, laten we zeggen, de overheid daaraan, uh, daar iets aan gaat doen. En bovendien is er nog een partij, en die mis ik eigenlijk, de KNVB zelf. Die, die zal toch zeker erin moeten springen. En uit zijst horen we niks. Kunnen die wat? KNVB, kan uh, er ja, die kunnen eigenlijk helemaal. Ze kunnen wel meer doen, vind ik. Maar ze hebben de tiplijnen, ze hebben de commissies. ze hebben de. Maar ja, niemand, als je zo'n tiplijn moet, je echt niet gaan bellen. Dat is levensgevaarlijk, want dan bel je naar zij. En dan maak je een afspraak en dan kom je uit zijn milieu. Want Ton ook zegt: het is zware criminaliteit. En zo'n zo sportbond die moet eigenlijk gewoon wedstrijden organiseren, cornervlaggen neerzetten en, en dat soort dingen doen. Ze kunnen dit helemaal niet. Alleen het probleem nu is dat ze wel net doen uh, alsof ze er heel serieus mee bezig zijn. Zijn ze op hun manier ook wel. Maar die kunnen niet onderzoeken en ze kunnen wel een beetje voorlichten... maar het heeft, uh, het heeft geen prioriteit. Ze zelf, uh, ze, nou, dan misschien zegt dat niet helemaal goed. Ze vinden zelf dat wat ze prioriteit van maken. Want ze hebben nu ook gezegd, well, ja, natuurlijk gebeurt het in Nederland ook. Dat kan niet anders. Stel, drie, vier jaar geleden was het allemaal onzin. Dus daar zijn de communicatiestrategies helemaal veranderd. Maar een onderzoek dat iets heeft opgeleverd, nooit. En zijn de laatste drie, vier keer... Uh, de laatste vier weken kwam BNR met de aantal wedstrijden uit Oostenrijk ook... Ja, dan Renske Leijten zegt, de KVB van de SP van zit te SP. slapen. Nou, het enige wat ze doen is een brief sturen naar Renske Leijten. Maar niet onderzoeken wat die man die dat mee naar buiten kwam... Die nu de Weef had gewerkt van zijn Nederlandse wedstrijden. En met name een toenaam, Volendam zat er toen bij. Ze hebben niet eens gebeld. En daar word ik wel, uh, daar word ik wel gek van. Maar ik wat had... zou daarachter zitten dan? Is dat ook angst? Nou, bonden moet je sowieso niet te veel van verwachten. En dat vind ik ook wel eng. Dat zijn ook de lessen van Lens natuurlijk geweest. Uh, je ziet overal waar matchfixing naar uh, buiten kwam. Ging het doordat justitie uh, bezig was met operaties in het drugsmilieu of prostitutiemilieu? Luisterde af en dan kwam opeens kwam dit erbij. Hè? Het zijn een beetje hetzelfde jongens met een paar meiden die dat doen. En ik denk dat uh, de KVB. Uh, er is nog geen bond geweest in de hele wereld die het zelf naar buiten heeft gebracht. En nou ja, als je kijkt wat er in de wielenwereld nu is gebeurd, dat is piepklein in vergelijking met het voetbal. Zeker qua geld, waar gaat het allemaal over? Maar daar zie je dus eigenlijk, je moet niet op die sportbonden vertrouwen. Want die zijn ook onderdeel en niet van de matchfix wereld. Maar die zijn met hele andere dingen bezig. Dit is gewoon eigenlijk precies wat Tom zegt: het is keiharde criminaliteit. En dan moet niet de manager competitiezaken in een regio als het bos ingaan. Maar zij voelen dan niet wat jij voelt, namelijk ja, dat je sport eraan gaat? Nou, nou, ja, naar buiten toe wel. Maar dat is natuurlijk altijd met bonden. Uh, maar nee, niet de fanatisme of de woede of de dingen. Die, dat proef ik daar helemaal niet. Nee, dat is, en dat vind ik wel jammer. Maar één uitzondering, dat is reis de Jong. De mensencompetitiezaken. Die stopte dan wel uh, een bepaalde periode veel tijd. En reist alles af, komt tot de conclusie van dat is ook zo. Maar verwijst dan weer door naar een commissie die vanuit de Kamer... die het gaat onderzoeken of we matchfixing hebben. Dat hoeft helemaal niet, want het is er gewoon. Ga maar meteen op jacht naar degene die het doen. Dat lijkt me veel beter. En uh, ja, dat is wel frustrerend uh, om mee te maken. En uh, ja, je hebt wel momenten dat, dat ze dan inderdaad Interpol in laten vliegen om voorlichting te geven en zo. Dus ze doen op een bepaalde manier, doen ze wel wat, maar de, de wil om het te vinden en uh, om het samen, als jij en ik afspreken, we, we gaan er achteraan, we gaan ervoor, dan doen we het ook. En als niet zo om vijf uur, nou, dan gaan we het anders doen. En dat is met een bond natuurlijk toch wel vaak het geval. Ja, ik las dat Renske Leijten van, van de SP had gezegd, het probleem wordt eigenlijk um, collectief. Gebagatelliseerd. Voel jij dat ook zo? Absoluut, ja. Het wordt geheen en weer geschoven. Maar de grens Ik kreeg dus een, meteen uh, een brief en een telefoontje van de KVB. En ook uh, meneer Roemer of hij de excuses uh -huh. aan wilde bieden. Uh, maar uh, ook Thierry van Dekker en Jeroen Rucour van de PVDA. Jeroen Rucour is voormalig rechter. Die zegt: Ik heb gewoon hard, harde aanwijzingen die genoeg zijn voor een strafzaak om wat mee te gaan doen. En die, die zijn er hier ook al jaren mee bezig. En uh, mevrouw Bruins Slot van de CDA. We zien wel steeds meer coalitie ontstaan uh, buiten de sport. Uh, je moet politie mee altijd oppassen... want die komen meestal in als een cup te verdelen valt. Maar ik proef toch wel steeds meer kennis... en ook echt uh, de wil om daar wat aan te gaan veranderen. En, uh, nou ja, en, en dan, als er inderdaad ook een krant, de Volkskrant, mee komt, of we het hier bij de NOS... die, die, die uh, zijn blijft een documentaire. Heel langzaam en zeker wordt het gewoon iets wat groeit. Uh, de, de druk groeit en ze zullen wel moeten. En er zijn veel mensen die ook zeggen, de KVB bijvoorbeeld... transparapers die onderzoeken die nou namens de overheid uh, onderzoek doet... die zegt, de KVB heeft hier helemaal geen belang bij. Want uh, dan hebben ze een schandaal, sponsors lopen weg, uh, noem maar op allemaal... Nou, ik zal het zelf dan niet zo hard zeggen, maar dat is, de, dat is wel de onderzoek die namens de overheid dit doet. Die zegt dat keihard, wat heeft zo'n bont eraan? En zo kun je natuurlijk ook kijken, als je Lens Armstrong in de tour had, je kunt je natuurlijk afvragen: wat had de bont eraan als zo'n man weg viel die zorgde voor de tv-rechten in Amerika. Ja, goed, maar Noem dat maar idee is dus hetzelfde op, in elke sport, blijkbaar. Ja. Nou ja, goed, wat jij zegt en wat ook gezegd is... je hebt verschil tussen het lange termijn denken en het korte termijn. De bond heeft op lange termijn er heel veel aan, Juist, natuurlijk. Ja. Want ja. je krijgt een schone sport erdoor. Mag ik nog één vraag stellen? We hebben het over matchfixing en daar heb ik een vaag beeld bij. En je noemde net de wedstrijd ADO weet ik veel, in 2011. Ja, die werd in de Volkskrant genoemd. Ik, ja. Wat moet ik daar bij voorstellen eigenlijk? Hoe wordt er gefixt? Dat kan op duizend en één manier. Uh, je, kan, uh, je kan fixen op het aantal doelpunten per kwartier. Maar je kan ook zeggen, die wedstrijd wordt uh, vier goals verschil. Dus, en wij kennen dan misschien de linksback van de NEC... of noem maar op, of een grensrechter. En dan kun je, dan kun je gewoon regelen dat het in plaats van vier, vijf... en wordt, dat maakt natuurlijk niemand wat uit... Alleen voor een gokker kan het, voor ons kan het. Als wij samen 20.000 inzetten, kan het ons een miljoen opleveren. Maar wat maakt het uit, 4 of 5? je kan op een aantal goals ook inzetten, bijvoorbeeld. Maar ik heb dit specifieke geval, een rapport wat de Volkskrant dan... of die, die wedstrijden die ze nu hebben, daar staat ook nergens bij wat. Dus nee, waarschijnlijk is er gewoon ja. een verhoogde gokkeninzet geconsta geconstateerd. En dat is in een, in een laag gegaan. En gelukkig is dat er nu dus weer uit via, via de, de volkskrant. Maar er zijn een heleboel van dat soort laders. En ik denk als alle journalisten eraan uh, gaan rammelen, dat iedereen versteld zal staan van wat er allemaal boven water komt. En dan kun je ook, zul je ook gaan zien hoe wedstrijden gefixt zijn of waarom. En misschien is de, deze toevallig alleen maar een keer heel veel opgegokt. Dat kan natuurlijk ook. Ik vind het probleem is gewoon, uh, of niet het probleem, uh, je moet bewijzen wat je zegt, vind ik. En daarvoor hebben we justitie. Daar betalen ze al ook belasting voor. Die hebben daar uh, wat in te doen. Dit is ons alle sport. We bedrijven die met miljoenen... we kijken ernaar met, met, met soms wel met 10 miljoen mensen. Dan mag je ook wel verwachten... de sport wordt vaak al... Hè? Noem maar de crisistaks, noem maar op, allemaal wordt vaak al gepakt. Mag ook wel een keer andersom. En ik mag dat zeggen, want ik loop altijd te zeuren over de hoogslaarsen... in het voetbal en ook de eigen mores. <laughs> maar soms uh, mag er ook van buitenaf wel eens wat uh, serieus gekeken worden... naar uh, ons alle sport. Nu gaan we naar de man op de fiets in de Giro. De eerste etappe in de ronde van Italië. Sebastian Timmerman. Langzaam maar zeker komt het einde van de eerste etappe in zicht. Nog 19 kilometer en de koploper die we zo lang gehad hebben... Cameron Worf uit Australië. De ploeg uit de ploeg van Cannondale. ploeg die eigenlijk wilde starten hier met Ivan Basso... maar die viel een paar dagen geleden weg omdat hij geopereerd moest worden aan een syste. Uh, op zijn bips. Dus eigenlijk die ploeg bij voorbaat al onthoofd van een kopman. Die Worf is inmiddels teruggepakt. heeft wel voor de publiciteit gezorgd. En nu zien we op kop weer de ploeg van Quickstep. De ploeg dus van Cavendish. We zien nog altijd Wiggins met z'n Manschappen. Daar zitten. Maar Wiggins gaat dadelijk niet meesprinten. Kevin is wel. Gaat het opnemen. Onder andere tegen John Dekenkop van Argos. Over 18 kilometer. Dan is het zover. We blijven deze uitzending. Die eerste etappe volgen. Straks dus de finish. En we praten straks verder met Robert-Jan Frielen. Met Ivan van Duren. En met Tom Boot. Bijvoorbeeld ook over de zaak Fuentes. Graag tot na 5 uur. Bart van der Schelling, zanger, schilder en veteraan van de Spaanse Burgeroorlog. Hij had een mooie jongen trouwens, het was een knappe man. Ja. Deze week in Holland Doc Radio zingen de Hollanden. Dit is Bart van der Schelling. Het levensverhaal van een bijzondere Rotterdammer die van het leven kon genieten, maar die ook dus voor andere mensen wat over had. Morgenavond, 9 uur, in Holland, Dok Radio. Radio 1, de zingende Hollander. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.